7 uur Remons Rheem, het NMS-verhaal.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 De Pakistanse oud-president Musharraf wordt nu ook beschuldigd... van betrokkenheid bij de moord op premier Benazir Bhutto. Musharraf heeft nu huizenrest op zijn landgoed... net buiten de hoofdstad Islamabad. Hij zat daarvoor alvast op verdenking van hoogverraad... tijdens zijn presidentschap. Nu is daar dus een nieuwe beschuldiging bijgekomen. Premier Bhutto werd in december 2007 gedood... bij een aanslag in Rabalpindi. Volgens de nieuwe aanklacht is Musharraf nalatig geweest... bij het beschermen van de premier.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 ANB Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu snel op. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A6 jouwere richting Emmeloord. Er staat voor Lemmer twee kilometer stil. Dat komt door een ernstig ongeluk. Er zijn tijdelijk twee rijstroken dicht. Dan de A10 West naar Zaanstad. Voor de Koentunnel vijf kilometer. Stond daar een kapotte auto stil, maar de rijbaan is vrij. De A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden 4 door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de A50 van Arnhem naar Os...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 Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl Dit is Radio 1. De NTR. Dames en heren, goedenavond. Als kaalslag ergens toeslaat in tijden van crisis, dan is het in de architectuur. Want daar vallen de eerste doffe dreunen... omdat er geen nieuwe projecten meer worden ontwikkeld... en bestaande projecten de ijskast ingaan. Maar onze gasten, een architecte van naam en faam... heeft daarop iets gevonden. Architectuur met een kleine boodschap, realistisch en pragmatisch... En dat werkt. Hier is Gus Stevens. Uw presentator is. Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 25 april. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending. Sterker nog, dat vind ik hartstikke leuk. Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Gaat u naar het gastenboek en laat u uw reactie of uw vraag vooral daarachter. U kunt ook twitteren, hashtag radiokunstof. Gust welkom. Hello. Leuk dat je er bent. De tafel staat hier vol met maquettes en andere... Andere voorwerpen daar waar jij vorm aan hebt gegeven. Ja. Waar je hebt toegeslagen, zouden we wel kunnen zeggen. En we zaten net met z'n tweeën... Uh, ja alvast een beetje voor te bakken. Uh, elk moment kon de uitzending beginnen. En toen ja. hoorden we op het nieuws... dat de Eimeerlijn op de lange baan is geschoven. En de Eimeerlijn, dat is die lijn die uh, Almere zou moeten verbinden met Amsterdam. Een lijn waar eindeloos veel over te doen is geweest. Een lijn waar Anne-Marie zich enorm hard voor heeft gemaakt. Maar minister Schultz, die heeft besloten eigenlijk nog geen besluit te nemen over deze verbinding. En het gebeurt pas als er de komende jaren 25.000 extra woningen in Almere zijn gebouwd. En door de crisis in de woningmarkt is nog helemaal niet gezegd dat dat wel gaat gebeuren. Ja, dat is uh, heftig. Ja. Dat is heel heftig, hè? Dit ja. komt je ook heel bekend voor, denk ik. Dit komt me bekend voor. En het, het gaat over een aantal dingen. Het gaat natuurlijk ook over dat een, uh, een nieuwe stad... want Almere is natuurlijk eigenlijk nog een relatief heel jonge stad... Begin uh, jaren 80 gebouwd, hè? Ja, iets 70. eerder, hè? Ja. Ja. En uh, dat, dat er eigenlijk heel erg lang gewacht wordt... met gewoon serieus daar uh, verbindingen naartoe te maken... en dat dat vooral op de auto gericht is geweest altijd... Uh, dat is wel vaker met buurten. Nou, Eiberg is het redelijk snel gegaan. Maar in de Bijlmermeer heeft dat ook best wel uh, heeft dat lang geduurd. voordat te het over maar uh, vervoer. Ja. Ja, ja, en volgens mij bij veel Phoenixwijken is dat ook zo. Dat de auto wel lukt. Dat is natuurlijk makkelijker om te doen. Minder kostbaar. Uh, maar ja, dit is een beetje een, uh, hoe noem je zoiets? Een, een, uh, zit je in een spagaat of juist ja. niet? Uh, dat, die woningen komen er misschien niet, dus ook niet uh, de lijn. Maar ja. ik heb er heel weinig verstand van. Maar ik zeg zo uit mijn blote hoofd, die woningen komen er niet. Alleen al deze week is er, uh, ik geloof dat 30% van de Amsterdamse woonprojecten, ja. aanstaande bouwwijken, of, uh, woonwijken, woningen, ja. dat is geschrapt. Dat heeft ja. Maarten van Poelgeesten wethouder, bekendgemaakt. Ja. Dat geldt alleen maar voor Amsterdam. Maar in, in heel Nederland is die crisis ja. Dat klopt, ja. Nee, dus de kans is heel groot dat dat inderdaad niet gehaald gaat worden, dat soort getallen. Wat betekent dat voor, voor, voor een, een stad als Almere? Ja, dat betekent dat je waarschijnlijk minder beweging hebt in die stad, hè? Dus... Uh, er zijn bijvoorbeeld wijken waar uh, in de jaren tachtig woningen gebouwd zijn... voor zeg maar, man, vrouw, 1,4 kind, uh, zo'n beetje, of voor twee kinderen. Maar uh, er wonen nu inmiddels natuurlijk ook heel veel ouderen in Almere. En als ik daaraan denk, die willen misschien wel blijven wonen uh, in Almere... maar kunnen bijvoorbeeld niet doorschuiven naar een woning die geschikt voor ze is. En je hoort ook heel veel dat er uh, weinig starterswoningen zijn. Ja. Dus het zit dan een beetje vast en dat is natuurlijk niet goed voor een uh, stad. Nee, jij bent bezig samen met je man, hebben jullie, jullie hebben samen een architect... Ja. Bureau. En uh, jullie zijn bezig met een project in uh, Almere in de ja. bloemkoolwijk. Nou, dat is, of, ja. dat is een bloemkoolwijk. <laughs> ja, dat is een soort. Nou. Is dat dan omdat het heel <laughs> duf is en heel erg uh, jaren 50, uh, <laughs> Dat gaat over letterlijk over de vorm van een uh, bloemkool. Dus als je er overheen zou vliegen, dan zou je daar een soort bloemkool in kunnen herkennen. Omdat het van die... Uh, uh, even kijken hoor, zeshoekige uh, vormtjes allemaal zijn. Dus die woningen die staan allemaal in rijtjes in, in zo ja, heel wijdse uit elkaar met veel groen. Uh, en dat is een tijdje heel populair geweest. En dat is ook uh, wel begrijpelijk. Want je, hebt dus, je woont eigenlijk in een soort tuindorp met heel veel uh, buiten om je heen. Ik begrijp dat dat dan zo'n slingerende wijk ja, is. Dat ja. als je daar eenmaal in bent, dan kom je er nooit dan meer uit. Dan verdwaal je uit. ook meestal. Dat, uh, als ik daarheen ga, dan... Uh, dan gebeur... Nou, nee, inmiddels lukt het me aardig. Want dan heb je... Ik ben eigenlijk er een beetje aan gewend dat straten gewoon lang zijn en uh, recht zijn. En dan weet je, oké, okay, dit is de Duttedutstraat. En bij Bloemkoolwijken, maar dat is uh, wel meer in Almere, dan gaan die straten, maken allemaal bochtjes. En dan denk je, weet je niet meer goed welk straat je bent. Maar ja. dat, dat is inderdaad een beetje. Maar is het uh, iets anders dan, dan iets wat in mijn jeugd nogal een rol speelde? De zogenaamde woonerfwijken. Uh, dat heeft wel heel veel met elkaar te maken. Want dat zit heel erg in dezelfde tijd. En woonervenwijk, zeg maar. Dat, of, wat is nou ja, daar het woord voor? Ja, dat, dat weet ik uh, ook um, ja. uh, Dat woord zegt het eigenlijk al. Dan woon je eigenlijk aan zo'n woonerfje. Ja. Ja, dus, uh, en dat heeft weer net een iets andere opzet. En er zijn ook heel veel studies naar gedaan. En dat is nu ook heel actueel om die weer te herinterpreteren eigenlijk. Of om die, die hebben nu zo'n 30 jaar gehad. En uh, vaak, ook met die bloemkoolwijken... vaak uh, ja, beginnen die een beetje te verloederen. Ja. En uh, zijn de woningen ook wel toe aan een opknapbuurt? En zijn ze misschien wat gedateerd? Dus er wordt ook wel goed naar gekeken... van hoe je daar dan verder mee omgaat. Dat doe jij dus ook samen met je ja. man. Uh, en, en wat komt daar dan uit? Daar ben ik, want je, praat ja. met, je praat met de bewoners. En die ja. bewoners die wonen soms al vanaf het begin in ja. die bloemkoolwijk. Ja, dus uh, waar we bezig zijn in Almere, dat is in de Wierde. En dat is uh, binnen een uh, plan van DUS-architecten. Dat is een Amsterdamse uh, bureau... En uh, wat we daar gedaan hebben is we eigenlijk heel goed kijken naar wat nou de kwaliteiten van die wijk zijn. Voortbordurend op wat DUS als visie heeft neergelegd. En wat DUS heeft gedaan vind ik eigenlijk heel erg goed. Die hebben niet gekeken naar wat er allemaal mis is, maar juist gekeken naar wat de kwaliteiten van die wijk zijn. En dan komt natuurlijk dat groen en dat wijdse En eigenlijk dat je het gevoel hebt dat je echt ook zelf daar wat kan doen in die buurt. Hè. Het zit niet allemaal op slot. Uh, dat komt er heel sterk uit naar voren. En wij gaan daar uh, oudere woningen uh, ontwerpen voor de Alliantie. Dat is een corporatie die ook veel in Almere doet. En uh, het idee is eigenlijk om uh, mensen die nu in die wijk wonen... en die ook wat ouder geworden zijn inmiddels... die wonen er vaak al heel erg lang. Dus die zijn er echt als eerste bewoners naartoe gegaan. Uh, nou, kinderen zijn het huis en uh, ze willen misschien wat minder uh, zorg van de tuin hebben en zo. Maar vooral is het zo dat de woningen in dat soort wijken die zijn eigenlijk niet uh, gevarieerd genoeg. Dus het is allemaal één type, zeggen we dan, één type woning uh, met een trap. Dus de slaapkamers boven en beneden, de woonkamer en de keuken. Ja. Dat weet iedereen hoe zo'n woning eruit ziet. Um, maar als je dus wat ouder wordt, en, uh, dan Slecht worden dat ween, wat uh, ongeschiktere woningen. Ja. En dan kan je dus niet blijven wonen in je buurt. Terwijl we ook zien dat die buurt heel hecht is. Dus dat mensen eigenlijk heel graag daar wel willen blijven. Dus uh, wat we dan doen is dus uh, nieuw type woningen uh, toevoegen. Zodat er ja, beweging kan komen in die wijk. Eigenlijk waar ik het net ook een beetje ja, over had. Ja. Ja. Wij komen zo nog te, uh, zeer uitvoerig te spreken over de over de crisis in, in, in de bouwwereld, in, ja. in de architectuur ook. Uh, ik geloof dat, dat, dat die Zeis echt waanzinnig om zich heen uh, slaat. Ja. Want ik dacht dat 30% van de architecten in Nederland zonder werk zitten of uh, ja. zich uh, heeft om laten bouwen, noem ik het maar even. Ja, er staat vandaag een, ja, er staat een <laughs> stuk onder de titel Ombouwkunde... Ja. in de Volkskrant van vandaag... over de crisis in de Nederlandse architectuur. En dat het bijna niet mogelijk is om een baan te vinden. De, de vrouw die bij mij aan tafel zit, lieve luisteraars... Gus architect heeft wel werk, ik maar heb, uh, moet er wel hard aan trekken. Ja, omdat, moet wel hard aan trekken. Samen met haar man om dat werk te behouden. Ja. Even, Mooi woord, het trouwens, ombouwen. Ja, heel goed gedaan, hè? Ja, dat is goed Dat is dat valt goed dat kwartje. Uh, jij staat in het architectuurjaarboek ja. 2012-2013 ja. is net gepresenteerd. Jij staat daarin met je met je project, woningbouwproject Lommerrijk in Amsterdam. Dat is in de kolenkitbuurt, vlak buiten de ring uh, van Amsterdam. Is eigenlijk een buurt die niet zo goed bekend stond. Maar jij hebt eigenlijk met jouw project bijgedragen... tot een verbetering van die wijk. Daar gaan we het zo over hebben. Jij staat daar niet alleen in. Er staan 30 geselecteerde ja. projecten uh, in, in dit boek. Het is een heel prestigieus. Hè? Als je in het architectuurjaarboek komt, dan, dan ben je iemand. Ja, het is hartstikke leuk. En je staat daar dus gewoon in ja. met het vernieuwde... Uh, Rijksmuseum. Ja, ja. daar dat, waren we ook dat, maandag. Ja? En het uh, boek werd uitgereikt. Uh, dat was in het Rijksmuseum, inderdaad. Het staat ook op de cover. Het staat op de voorkant. En uh, ja, het is natuurlijk een enorm prestigieus uh, project. Um, ja, ik moet wel zeggen, ik vond het heerlijk om daar rond te lopen. Ja, ja het was uh, er is natuurlijk. Uh, Volgens mij had Ronald Hoofd in het Parool ook een stukje overgeschreven. een journalist en architect. -journalist ja, en ja, ja, sorry. En uh, dat stukje, dat, uh, ik kan nou niet even precies terughalen wat er boven stond... maar dat had als, uh, als draad van, nou, ik, ik, ik ben uh, columnist hier... dus ik moet er wel even ingewikkeld over doen... maar uiteindelijk, hoera, het is er. En wat is dat, hoera? Nou, het is een... Uh, het is een uh, ja, het Rijksmuseum is natuurlijk een uh, gebouw van Kuipers. Uh, en, um, de man die wat, ook het Centraal Station ja, heeft gebouwd. in Amsterdam. het Centraal Station heeft gebouwd. En, um, het is dus een, uh, een renovatie, een restauratie. En wat uh, de architecten gedaan hebben... is uh, daar op een hele, uh, ja, in mijn woorden, dan een hele aardse manier... zijn ze daarmee omgegaan. Dus met hele, uh, het is niet dat er met allerlei high-tech een uh, contrast is opgezocht... maar er is juist heel... Uh, een beetje tonsue ton. ton heel, ik weet niet of zij het ermee eens zijn, hoor, als ik dat zo zeg. Nee, maar, maar het is harmonieus gedaan. Dus. Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja. Het is heel. Uh, en het is royaal. En het is voor mij, los van de architectuur. Uh, ja, ben ik gewoon net als iedereen ik heel erg blij... dat dat nu bij de openbare ruimte weer hoort. Want ja. dat vind ik musea eigenlijk. Dat, je, ja, dat zijn echt plekken die bij de stad horen. En uh, je moet gewoon een museumjaarkaart kopen. En dan kan je daar altijd even naar binnen lopen, uh, ieder museum. En genieten van het licht. Want dat valt ja. ook op, op, deze, op de cover van het boek... waar ja. een foto van het, van het Rijksmuseum staat... Dat licht. Ja. Uiteindelijk gaat het ook allemaal over licht. Ja, maar architectuur gaat voor een heel groot deel over licht. Ja. Ja, en dat, dat licht ligt. is prachtig, hè? In het uh, Rijks. Ja, ik moet. Ik... Ik ben er natuurlijk nog niet helemaal doorheen gelopen. Maar ik geloof dan wat iedereen zegt en wat ik zag was echt heel erg mooi. Ja. Ja. nou Vandaag is de honderdduizendste bezoeker al ontvangen. Het ja, de, de, de, de Rijks is nog niet anderhalve week geopend en waanzinnig druk sinds de opening. Ja. Dat is hartstikke leuk. Goed luisteraars, ik ga even nog een keer zeggen dat u mag reageren op deze uitzending. We gaan het vandaag hebben over de architectuur in Nederland. U heeft daar ongetwijfeld iets over te zeggen. U vindt daar iets van. Uh, vindt u bijvoorbeeld al die conceptuele architecten uit de, uit de jaren negentig? U kent ze allemaal wel, de remkoolhazen van de samenleving. Nou. Ja, ga... gaan we even mensen uitdagen? Vindt u daar iets van? Of, of zegt u nee, doe mij maar Gus Tielens, onze gast van vanavond. Want die is gewoon op een hele toegankelijke manier bezig om, om, om een leefbare woonwijk te maken. Helemaal niet met hele opzichtige. Uh, ontwerpen, uh, maar maar wel uh, in harmonie met met met de omgeving. Nou, misschien vindt u er wat van. Doe dat dan via ons uh, gastenboek Radiokunstof.nl of twitteren #radiokunstof. Gustiërens is onze. Gast, dus, zij heeft een architectenbureau, Kort Tielens, samen met haar man, die Kort heet, dus van de achternaam. En, uh, zij heeft uh, in 2012, 2013 een uh, woningbouwproject Lommerrijk in de Kolenkitbuurt in Amsterdam gerealiseerd. Het is terechtgekomen in dat prestigieuze architectuurjaarboek dat net is verschenen. En dat geldt als een staalkaart voor geslaagde architectuur in Nederland. Er worden altijd eerst 50 projecten geselecteerd, dan gaat, gaan. De commissie, de redactie gaat, gaat de jury, ja. hè, die gaat naar al die 50 projecten. En toen zijn er 30 uiteindelijk in dit boek terechtgekomen. En ja. wij vielen eigenlijk ook wel op de eenvoud, de, de misschien wel schijnbare eenvoud ja. van jouw ontwerp. Misschien kun jij vertellen voor de radioluisteraar die eigenlijk maar heel weinig ziet op dit moment. Ja. Uh, hoe dat eruit ziet wat je hebt ontworpen. Het is een woningbouwproject, dus het gaat om woningen. Er zitten woningen in. Het zijn allemaal sociale huurwoningen. En woningen speciaal voor ouderen, rolstoelwoningen, eh, wonen in beschermde eh, omgeving woningen. Dus won woningen voor een eh, misschien wat meer kwetsbare groep ook. Um, en het zijn uh, twee fletjes eigenlijk, uh, die gebouwd zijn in Amsterdam net buiten de A10, de ring rondom de stad. En dat is een herstructureringsproject. Dus dat wil zeggen dat het eh, eh, niet ergens in de polder een nieuwbouwproject is... maar dat het, eh, er zijn dus gebouwen voor afgebroken om deze voor in de plaats te bouwen. En dat betekent dus ook dat je heel eh, sterk ingebed bent in een bestaande omgeving. Um, het zijn twee strookjes in die uh, Van Eesteren strookjes die je daar hebt. Um, en er is heel veel aandacht geweest vanuit de stedenbouw... en, en dus ook overstaan op de architectuur voor alle overgangen. En dan bedoel ik overgangen tussen uh, privé en openbaar... en alles wat we samen hebben, het collectief. Want dat is in die tijd ook heel erg belangrijk, hè? die strokenbouw. Dat je, je hebt de straat, je hebt de stoep, dan heb je het strookje... dan heb je de gezamenlijke binnentuin en dan heb je weer een strookje. En dat ritme zat er zo in. En, en, dat, heeft... en dat moet je honoreren, dat moet je handhaven. Ja, dat is daar omarmd als kwaliteit. En uh, dus ook doorgezet in dit plan. En het idee daarachter is ook dat dit is een uh, eerste aanzet te, in die herstructurering. En daar volgen nog uh, veel meer projecten als het goed is. Dat is ook uh, de crisis die je daar heeft toegeslagen. Dus dat is veel langzamer gegaan. En het is ook de vraag van nou ja, hoe lang dat nog gaat duren voordat die hele herstructurering dan uh, doorgezet gaat worden. Um, maar het, het is dus een Verschil of je echt iets op zichzelfstaans uh, ontwerpt, of dat je zegt: van nee, dit is het begin van een grotere ontwikkeling ja. en daar zit een uh, gemeenschappelijke noemer in. He, dus we hebben bijvoorbeeld uh, met de buurarchitect Wingen naar Hovenier, die hebben ook een heel mooi blok. Uh, ja, dat zijn dan onze buren, zeg maar, hebben ook echt heel duidelijk gezegd: we gaan met dezelfde steen ontwerpen. En dus niet gezegd van nee, ik moet per se heel erg laten zien dat dit onze signatuur is en het heel anders moet zijn. Iets wat je bijvoorbeeld wel in, in, in de wijk Eiburg in Amsterdam ziet. Ja. Dat echt elk gebouw uh, heeft, heeft een eigen handtekening. Ja, ja, daar is dat meer inderdaad. Ja, en vooral natuurlijk ook nog bij die particuliere ja. huizen allemaal. Ja, heel, ja klopt. Ja, dus hier, was, hier is eigenlijk steeds gedacht op buurtniveau van wat is belangrijk om hier een goede buurt te maken. En als voorbeeld is... Ja, dit klinkt als... Uh, je, jij brengt dat als een soort specialiteit nu. Maar, ik, maar ik, ik denk dat... Ja, dat lijkt me eigenlijk ook gewoon heel logisch. Dat ja. je even kijkt op buurtniveau hoe het ja. valt. En nee. of het een beetje cohesie is. Ja. Ja, nee, dat, dat klopt ook. Dat, dat denk ik ook dat dat heel uh, logisch is. En ik denk ook dat ook al bouw je, een, of ook ontwerp je een gebouw dat veel meer op zichzelf staat, dan kijk je natuurlijk ook uh, om je heen en naar de omgeving. En het kan soms ook heel nuttig zijn of heel belangrijk zijn om juist een statement te maken op een bepaalde plek. Maar, maar, maar hier in dit architectuurjaarboek wordt gesuggereerd dat er een, een, een soort... Ja, uh, scheiding is van geesten. Hè? Dat, je, ja. dat, je, dat je eigenlijk, waar ik het net al over had... die, die conceptuele architecten hebt ja. van de jaren negentig... die allemaal hun statement deden met een gebouw... vaak een heel opzichtig ontwerp. Ja. Wat niet per se hoefde, wat zelfs heel sterk kon vloeken met de omgeving. Maar hè, wat, wat, wat, wat een statement was. Ja. En dat er nu een, een soort proces gaande is... dat er de, de, de nieuwe generatie architecten dat die bezig zijn... veel meer met de buurt... De sociale cohesie. Uh, hoe past het allemaal in het totale plan? Klopt ja. dat ook? Ja, ik, ik vind dat lastig te zeggen. Dat wordt geconstateerd ook hè, door de redactie van het jaarboek. En ze schrijven daar ook uh, over. Um, voor mij is het eigenlijk zo dat ik die grote tegenstelling niet zo uh, scherp zie. Maar uh, dat ik wel omheen zie dat er. Uh, nou ja, wat je ook zegt, dat er heel veel architecten echt bezig zijn met wat er vanuit de buurt uh, gebeurt. Maar um, die grote tegenstelling, die, die weet ik niet of die zo helemaal... Die ervaar jij niet zo? Uh, ik ervaar hem niet zo. En het is, het is wel zo dat toen ik uh, studeerde... dat is inmiddels een behoorlijke tijd uh, geleden... Um, toen uh, was dat inderdaad die tijd van, uh, van het... Ja, even chargeerd van dat conceptdenken... en uh, werd veel in diagrammen gecommuniceerd... Wat is in diagrammen, Ja. Oh ja. Ik praat inderdaad. Nee, ik maak even een aantekening. Want ik denk, ik ben de weg alweer kwijt. Nee, klopt. De secte praat heel veel in jargon. Ja, dat is ook heel veel. Is dat nou toch voor jaren ziekte? Ja, dat is omdat we te weinig buiten de deur komen. Ah, voilà. Oké. Terwijl er toch een voordeel in elke woning zit. Oh ja. In elk kantoor. Maar goed, vertel eens wat is Nou, een diagram is eigenlijk een vereenvoudigde weergave van een idee dat je hebt. He? Dus, uh, dus je kan, en dat is vaak ook heel goed... om iets te pro proberen samen te vatten... van nou, wat, wat willen we nou eigenlijk doen. Ja. Je kan ook beginnen met, uh, met, een, uh, met een materiaal. He? Bijvoorbeeld, je kan zeggen... ik ben heel erg gefascineerd door beton. Dus wat kan je allemaal met beton? Dat is niet een diagram, dat is een materiaal. Mm. Je kan ook zeggen... Uh, ik wil heel erg graag weten... als je hier in deze wijk woont... of als je hier over deze brug gaat... Wat uh, zie ik dan als ik op de fiets ben? Of wat, um, wat, hoe ervaar ik dat dan als ik er overheen loop? Of ja. als ik een kind ben of als ik in een ja. rolstoel zit of wat dan ook. Um, ik denk uiteindelijk, dat is de, de, ja, de toegang, hè? De, de, de insteek die je kiest. Of die, uh, die je in je houding zit. Maar uh, uiteindelijk ben je wel met fysieke architectuur bezig. Met, met een plan maken met ja, waar een constructie in zit en waar een gevel tegenaan zit. Dus het ja. gaat denk ik meer om de, om de uh, toegang die je kiest. Vanuit welke kant je het bekijkt. En goed jij, jij vertelde dat in jouw opleiding uh, dat toen dat conceptuele uh, ja, was wel heel denken heel sterk aanwezig is. Ja. En dat is langzaam maar zeker toch een beetje aan het veranderen nu. Ja. Zo zou je het wel kunnen constateren. Wat mij dan opvalt, gewoon als leek. Als, als ik, ik kijk alleen maar naar dat gebouw en, en vallen mij een paar dingen op. Het materiaalgebruik, het ziet er vrij chic uit. Ja. Wat is Waar ligt er? dat dan aan, denk jij? Nou, dat is de kleur. Ja. Het is, uh, het is, het is baksteen en ja. het, is, uh, het is de kleur die, die zacht mediterraan is, noem ik het nu eventjes. Ja. En Waardoor je een soort warme, chique uitstraling ja. krijgt. Ja. Wat je eigenlijk associeert met een gebouw wat wat duurder is. Ja, dit is. Ik kan niet precies zeggen wat het gekost heeft. Maar. Je bedoelt dat je die cijfers niet mag vertellen? Nee, dat heb ik gewoon. Dat is. Maar ik kan wel zeggen dat dit niet een extreem duur gebouw is. Dus dat het. Dat gaat heel erg over keuzes maken van waar zet je op in. En de gedachte is wel zeker dat het daar. Uh, de, ja, dat je die buurt iets heel moois uh, toewenst. En het is zo dat uh, de buurt waar we aan gerefereerd hebben... Mm. dus dat uh, moet ik even kort uitleggen... Uh, de woningen die afgebroken zijn, die zijn na de oorlog gebouwd... En uh, die zijn eigenlijk een voortzetting van een buurtje dat er al was. Aan de binnenkant van de Eft, aan de stadskant van de Ring. In de Erasmusbuurt, waar ja. het Erasmuspark. En als je daar doorheen gaat fietsen en gaat kijken... dat is net zo chic. Dat is prachtig. En die chicheid zit volgens mij heel erg in... Ja, ik zal maar zeggen, een detaillering die tussen stad en straat en architectuur in zit. Dus er is heel goed nagedacht over het hoekje om, plantenbakken, hoe de brievenbussen erin zitten. Allemaal dingen die vanzelfsprekend zijn. De manier waarop de balkons zijn geplaatst. Ja, ja. En de hoogte ook van de entrees. Ja, de, de begaande grond is extra hoog. Die is echt, uh... Dat geeft al meteen ja. een, een, een statige ja. uitstraling. Ja, dat klopt. Ja, maar het gaat ook een beetje uit van de perceptie, volgens mij, wat je zegt, dat het misschien omdat het, uh, dat weet ik niet hoor, dan leg ik je woorden in de mond, maar uh, het is sociale huur hè, in een, een uh, herstructureringsgebied, uh, dat, dat, dat je je verbaast misschien over dat dat er zo chic uit zou, Ja, maar dat uh, is ook zo, want heel veel, heel veel gebouwen die sociale huur zijn. Ja die worden op de een of andere manier heel vaak gezegend... met een, een heel armoedige uitstraling. Of niet zo ja. hele mooie materialen. Of ja. Uh, ja, voor een dubbeltje op de eerste rang. Ja. ja, er zijn ook heel veel goede voorbeelden, gelukkig. Maar het is, het is uh, eigenlijk heel belangrijk natuurlijk... dat je beseft dat als je een gebouw neerzet... Uh, dat dat er waarschijnlijk veel langer staat dan het hele idee... of dat nou een rolstoelwoning is of een oudere woning ja. of een sociale huur. Het is gewoon een woning. En uh, bij woningbouw is het inderdaad heel erg puzzelen... hoe je het geld uh, uitgeeft, waar je het dan uitgeeft. Maar het is wel, op Eiberg wordt het ook gezegd... Hebben we hebben ook een sociale woongebouw gemaakt... Uh, van goh, is dit nou sociale huur? Dat lijkt wel uh, te veel chic. Terwijl dat gaat echt om die keuzes maken en om het besef dat het, uh, ja, dat het dus veel duurzamer is volgens mij om gewoon. Simpelweg, een goede woning te maken en een goed uitziend gebouw te maken. We hebben uh, gesproken met uh, Linda Vlasserood. Zij ja. doet de redactie van het jaarboek, Architectuurjaarboek. En ze is werkzaam voor de International New Town Institute. Instituut. En uh, zij is dus een, een, een soort zwaargewicht uh, in, in, in haar vak. En ja. zij zegt opvallend aan uh, de ontwerpen van Gust uh, Tielens en van Kort is dat ze maatschappelijk zeer bewogen zijn. Ze weten die bewogen, eh, bewogenheid ruimtelijk te vertalen. Bij het project in de Kolenkitbuurt hebben ze bijvoorbeeld... heel veel aandacht besteed aan een moment van binnenkomen in ja. het gebouw. Vaak zijn dat van die clean ruimtes, wit en onpersoonlijk. En zij hebben een donkere kleur gebruikt die warmte uitstraalt. Ze hebben ramen gemaakt waardoor er zichtlijnen ontstaan... en dat je contact met de medebewoners krijgt. En dat zorgt voor cohesie in zo'n pand. Want het gaat hier toch om sociale woningbouw. Ja. Ja. Is dat is allemaal bewust beleid? Zit je dan met je man zo, ik zeg maar even, aan de tekentafel... of, ja. of te brainstormen, computer, <laughs> computer. oké, okay. natuurlijk, zo ja. gaat dat tegenwoordig... Ja. En dan praten jullie erover, over ja. zichtlijnen en sociale cohesie? Nou, wat. wat uh, zeg maar de, de entreehal bij een gebouw waar je met meerdere mensen in woont. is natuurlijk heel erg belangrijk. Want dat is echt je. Uh, daar begint het gezamenlijke, het collectieve. Ja. En uh, ik heb uh, een keer. Uh, Heine Haan, dat is een architect in Amsterdam... die heeft mij ooit geleerd van... zegt is echt een woningbouwman ook... die heeft me ooit geleerd van... Nou eigenlijk moet je dat zo ontwerpen... dat als je dan binnenkomt, dan doe je in feite je schoen al uit. Of zo moet het voelen. En dat gaat er natuurlijk over dat je... Uh, een sfeer probeert te maken uh, ja, die al een beetje thuis is. Van ja. dit is ons gebouw. Nou, en ik weet heel erg goed dat, uh, ja, dat, dat dingen kapot gaan en dat mensen hun uh, de troep laten staan. En, en dat in de gaan, dingen. en gaat ook, gaat ik door. Ja. maar door. Het alternatief is gewoon niet denkbaar dat je dat je dan een soort bunkers gaat bouwen of zo, omdat... Ja, omdat haak... mensen het toch hoeft... niet netjes ja. Ja. Dus eigenlijk zetten wij heel erg in om juist het tegenovergestelde te doen. Om het heel... En dan kiezen we inderdaad vaak... Nou, in dit geval hebben we voor vrij donkere aardse tinten gekozen. En dat met die uh, zichtlijnen, heet het dan in het uh, jargon... Hè? dus dat je ja. van ergens naar buiten kan kijken... of dat je al ziet uh, wat de volgende ruimte gaat worden. Dat doen we heel erg veel met maquettes. Dus we bouwen dan gewoon die ruimte ja. en dan gaan we gewoon... heel goed kijken van wat zie je nou als je die, daar die trap op gaat en kan je dan net Welke alweer kant even in het hof in, kijken precies. of zie je dan net alweer de volgende ruimte. Ja, het ja. is verkeersinformatie. Oh. Ja. Awb verkeersinformatie Er staan nog twee files bij Amsterdam. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... voor Amstel Business Park, 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechterrijstrook. rijstrook. En op de A10 Dest, richting Zaanstad, is een ongeluk gebeurd. Voor de Koentunnel staat 5 kilometer. De linker rijstrook is dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Ik praat met architecte Gust Tielens. Samen met haar man heeft ze een architectenbureau, Kort Tielens. En Kort Tielens, een project in de kolenkitbuurt in Amsterdam... is geselecteerd voor het architectuurjaarboek 2012-2013. Dat net is verschenen. is een vrij prestigieus boek. Als je daarin staat, dan heb je in ieder geval een fikse handtekening uh, ergens gezet. En dan een gebouw neergezet. Een gebouw neergezet. En dan word je ook Door. niet meer zomaar weggewist. Um, we hebben het over de relatie tussen tussen een gebouw en de omgeving. Ja. We hebben het ook over... Hoe, hoe, wat voor uitstraling geef je aan zo'n gebouw? We, we hebben al geconstateerd dat, dat jullie gewerkt hebben... met vrij mooie materialen. Uh, met, met, ja, het straalt kwaliteit uit. Ja, en eigenlijk met hele eenvoudige materialen. Niet, uh, niet per se duur? Niet per se duur, duurder nee. Dan, nee. dan? Nee, niet per se duur. Maar het, het gaat altijd heel erg om de combinatie... van materialen en kleuren... En... Uh, hoe je het detailleert. Um, en dat je inderdaad uh, niet op het laatst uh, uh, achterblijft... met een uh, beetje een inferieur gebouw met een gouden deurknop erop. Maar dat je dat dus... Uh, ja, heel gelijkmatig probeert in te zetten. Of juist hoogtepunten maakt waarvan je denkt... nou daar moet het echt even heel bijzonder worden. In dit geval hebben we het dan ook nog over uh, zaken als een stoep... een, een binnentuin ja. en allerlei uh, plekken... waar mensen elkaar in dat gebouw tegen kunnen komen. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat is, uh, als je woongebouwen maakt, dan... dan je moet je voorstellen als je een gebouw ontwerpt, dan heeft dat is een, een blok massa die je in de stad of in een dorp of waar dan ook neerzet. En eigenlijk moet je realiseren dat het net zo belangrijk is wat er om dat gebouw heen gebeurt, of wat dat gebouw gaat betekenen voor de omgeving... als dat het gebouw zelf uh, belangrijk is. Ja. En uh, ja, daarom zijn dus die, die overgangen... en dat is heel oud hoor, dat, dat, wordt, dat is niet uh, nieuw. Uh, maar daarom zijn dus die overgangen van hoe kom je binnen... hoe beweeg je door het gebouw heen tot aan je voordeur... en natuurlijk uiteindelijk ook de woning. Maar in dit geval uh, van ja, zo'n seriematige woningbouw... Is, de, is het interieur van de woning natuurlijk redelijk standaard, um, Maar dat is inderdaad heel belangrijk. Ja, dus eigenlijk de routing. Ja. Hoe, je, hoe je van A ja. naar B komt. Ja, en, en... hoe je, hoe je uh, vanuit de straat uh, ja, het gebouw ervaart, zal ik maar zeggen. Ja. Hè? Van hoe je je thuis ja. gaat voelen in die buurt. Toen wij jouw cv en levensloop gingen bekijken... want we gaan zometeen nog een paar projecten van jou onder de, onder de loep nemen. Maar toen viel ons, uh, vielen ons twee dingen op... waarvan ik dan het vermoeden heb dat die heel erg belangrijk zijn... voor jouw levensloop uh, slash carrièreverloop misschien zelfs wel. Uh, namelijk één... Je bent, uh, tot je tien heb je in de Belmer gewoond. Dat staat niet in mijn cv. <laughs> ja, maar ik zei het levensloop, hè. We hebben wat diep research op gedaan. Dat heb je uit je cv gehad. Um, je bent in de Belmer groot geworden. Tot je tien heb je daar gewoond. Dat is één. En twee, je hebt drieënhalf jaar in Berlijn gewoond. Na ja. de Wende. Ja. Daar gaan we het later over hebben. Die Belmer, dat fascineert mij. Ja, dat Want jij heel da Ja, maar toen woonde jij in de Belmer Toen ja. er nog een zandbak was. Ja, ja. Dus... Um... Ja, was ik echt heel klein. Hè? Dus ik ben daar ook niet uh, opgegroeid als tiener of zo. Maar uh, inderdaad, de eerste levensjaren wel. Ik heb daar ook echt uh, prachtige herinneringen aan. Um, wat, wat is dat dan? Wat is een prachtige herinnering? Nou, ik denk dat kinderen. Uh, ja, die herinneringen zijn natuurlijk niet aan een, aan een stedenbouwkundig plan... of uh, architectuur of wat dan ook. Het gaat meer over hoe je daar woonde. En dus op wat voor manier je daar woonde en hoe je leven toen was. En uh, mijn ouders die zijn... Uh, als, uh, volgens mij woonden zij daar als eerste bewoner in die flat waar we dan woonden. Die hebben toen heel bewust uh, de keuze gemaakt om daar te gaan wonen. Vanuit uh, de stad naar de Belmer van nou, we gaan, uh, we gaan het doen. Ja. <laughs> en ook echt heel erg van... Uh, ja, de Belmer is natuurlijk een wijk uh, die bedacht is uh, vanuit een heel bepaald idee... Um, veel groen, geen auto's. Auto's op hoge uh, dreven heette dat dan. Hè? Ja. En die parkeer je in een garage en dan ga je via de binnenstraat. en Dat is allemaal helemaal bedacht. Ja. Uh, en dat vonden zij een heel uh, aantrekkelijk idee. En ze dachten echt van, nou, dit, dit wordt het. Dit is de nieuwe manier van, uh, van wonen en dat willen wij. Je gaat namelijk niet allemaal huisje, boompje, beestje... in de traditionele vorm uh, doen met een voordeur. en een, Je stapelt eigenlijk het leven... Maar die, daardoor heb je er veel ruimte om, ja. om, om, om te spelen. Ja, precies, ja, je kan uh, ja, dus het is echt gedacht van, uh, van, nou dan heb je samen heb je, woon je in een prachtig park. Eigenlijk. Ja. Dat is, uh, en dat is natuurlijk een hele, hele mooie gedachte die uh, ja, niet helemaal zo uitgepakt heeft. Niet zo uitgepakt. Maar die jaren dat jij er woonde, tot je tiende. Ja. Uh, heb jij toen wel ervaren wat het was om in een park te wonen? Ja, achteraf. Hè? Dat, ik bedoel, toen was, dat heb ik er helemaal niet over nagedacht. Maar achteraf denk ik van: ik, bijvoorbeeld als kleuter liep ik gewoon alleen naar school. En uh, nou, dat kan ik me nu niet meer zo goed voorstellen dat dat nee. gebeurt. Maar zij, ja, wij hebben daar echt wel gewoond zoals de bedoeling was, denk ik. Ja, ja, ja. Nu, nu wordt dat groen in de Belmer als, als bedreigend ervaren. Ja, en heel veel, heel veel vrouwen durven ook helemaal niet te lopen in de Bijlmer om die reden. Ja, Omdat ik denk dat het wel. Ik, ik ben. Ik, ik ga er wel eens fietsen ook. Het is heel erg leuk. Dat raad ik ook iedereen aan die daarin geïnteresseerd is. Om, uh, om gewoon eens of doorheen te gaan wandelen of te gaan fietsen. Uh, ik, ik heb verder niet. Ik bedoel, ik woon er niet en ik uh, ken ook niet veel mensen die hier wonen. Maar uh, het is nu een soort hele grappige lapjesdeken geworden van tijden. Want er zijn natuurlijk ook toen het zo enorm. Uh, ja negatief bekeken uh, ja, werd, ja. en, en ook wel was, uh, was het antwoord al heel snel op bepaalde plekken van, oh, dan moeten we gewoon nu rijtjeshuizen maken. En gewoon, dus dat zijn gewoon... Ja, dat kan eigenlijk overal wel zijn. En dan daarnaast heb je toch ook weer nog wel wat resten oude Bijlmer en ook nog wel die... Uh, uh, ja, die wijkjes die dan achterin waren. Die wat, uh, wat, wat, ja, wat meer zo tuindorpachtig uh, ja, waren. Ja. En die zijn nu inmiddels echt wel doorleefd. Ik ben er pas nog uh, uh, langs gelopen. En ik dacht, ja, dit is gewoon heerlijk. Ontzettend groen. En, uh, maar het is uh, gewoon... Yeah, ik zou er zelf nu niet gaan wonen. Want het is... Uh, ja, wat mij betreft een beetje te ver uit de stad, maar het is heel erg mooi. Ja, we hebben een liedje gevonden uit het Schaap met de Vijf Poten ja. uit 1969. <laughs> Laten we daar naar. Want dat was met een voorspellende blik. Dat was zeer voorspellend, ja. Waar nog de wind het stof stuift over het kale land. Waar nou de bulldozer nog schuift door een woestijn van zand. Daar zal straks toeren Nieuwerwits een trotse wijk verrijzen Met grote grijze torenflets, nog mooier dan paleizen. En ik kijk uit mijn venster aan, op het gewemel neer Met op mijn lippen deze naam, Bijlmermeer meer Nou en het zegt Doortje, je hebt gelijk Bijlmermeer, tuindorp van de toekomst Elk plekje daar heeft in mijn hart al een vertrouwde klank, die sloter wordt een supermarkt, die plassen amrobank, dat gat wordt een parkeerterrein, die kreeken vrome reisman In deze straat komt Albert Heijn, we maken er een feest van. Dat nee licht ik zie het al, die baaiert van vergeer. Ik voel dat ik van je houden zal, bel me meer, Wel me meer. Mag ik ook even een duit in het zakje doen? Ik ben er toevallig van de week even geweest met mijn lieslaars En ik zal jullie vertellen wat mijn gevoelens waren. Die troosteloze woestenij wordt een betonnen wijk Met duizend huizen op een rij en allemaal gelijk Hier komen de tv's te staan en daar de kamerplanten En hier de warmwaterkraan en daar de ledikanten het hele blok wordt ingedeeld in één volmaakte sfeer. Oh, wat een heerlijk toekomstbeeld bij me. leefde Harry Banning nog maar. Dan kon hij gewoon een koningslied doen. En dan met Eli Asse de tekst. Ja. Dit is toch van een kwaliteit. Hè? Wat een prachtig lied is. Dit Gaat met vijf poten, adele bloemen. Daar horen we onder andere. Ja, um, ja en i, dit lied gaat ook er, ergens over. Dat gaat over dat alles gelijk ja. was, werd. Ja, Eenvormig. een betonnen, eenvormige betonnen massa. zijn gelukkig. Dan kom ik dus met één sprong in de, op Eiburg terecht. Ja. Toch weer Eiburg in Amsterdam. Ja. Ik rijd daar wel eens rond. En dan denk ik toch altijd... Er is niet zoveel geleerd van het verleden. Nee? Vind je het een negatieve... Uh, ja. Heb je een negatieve nou, Mijn grootste probleem eigenlijk is dat, ik, dat er totaal geen groen in die wijk zit. Ja, het is ook heel moeilijk, hè? want Eiburg is een uh, is natuurlijk nieuw land. Het is, een, het is gewoon een plak zand die uh, opgespoten is. Dus het is verschrikkelijk moeilijk om daar bomen te planten. Maar ik, uh, ik, ik heb meer mensen dat uh, horen zeggen. Een vriendin van mij die, uh, is daar ook gaan kijken om te gaan wonen. En uh, die had dat pas na een tijd door. Die had na een paar uur, ja, dat is iets. En dat zijn inderdaad die bomen. Maar... Want jij er is hebt er een klein ontworpen. Ja, ja en met drie bomen. En, en met drie hele bomen erop, wauw. Uh, ik denk dat, dat, dat we echt niet aan honderd bomen komen op dat hele nou, eiland. Dat, <laughs> volgens mij valt dat nog wel mee. Want ik ben natuurlijk. Tenminste, ik let daar denk ik misschien iets meer op. Ze zijn ja. nog niet zo heel erg uh, volgroeid allemaal. Maar langs de hele Eiberglaan staat staan helemaal vol met uh, bomen. Dus de, de, de, er is wel vrij veel ingezet om daar wel uh, bomen te laten groeien. Maar je moet het natuurlijk zo zien: Eiburg heeft andere kwaliteiten. He, je woont daar niet in een groen park. Je woont daar in het water. Dus dat is... Uh... Dat water is mooi. Dat, ja. dat water heeft absoluut een, een enorme... Dat, dat is fijn voor die wijk. Maar toch... Misschien is dit een hele simpele redenering. Maar een mens wordt niet gelukkig... in een buurt waar geen park is. Ja. Um, ja, dat... Misschien, er is ook wel een park. Er is het... Alleen, alleen het ziet er niet als een park uit. Jawel, het, ja, het, het is helemaal een beton vol met konijnen dat park. Het is heel ja. mooi. Nee, het is echt een heel mooi park. Het, het Diemerpark heet dat volgens mm. mij. Dat is een vuilnisbelt waar ze een laag overheen uh, gelegd hebben. En waar uh, ja, dus ik vind het echt heel mooi. Nee, maar jij ervaart ook geen groente als je daar bent. Nee, het is niet heel groen. Um, wij hebben uh, in 2006 uh, kregen we opdracht om daar een woongebouw te maken. En toen zijn we dus ook zo gaan kijken: van nou, hoe staat Eiburg ervoor? En uh, wat voor sfeer heerst daar? Of wat zou je nou. Wat willen we hier doen? En uh, dat is een. Uh, Eiburg heeft dus een heel. Ja, ik zal, dat zal ook wel jargon zijn, maar een soort gridstructuur. Hè, dat uh, is allemaal vrij rechttoe recht aan. Ja. Dus zijn een soort rechthoeken waar je dan waar een paar gebouwen op staan. En die vormen dan vaak samen een bouwblok of een samenstelling van uh, gebouwen. En er werd ons uh, gevraagd om. Om onderdeel te zijn van zo'n stukje grond, waar dan drie verschillende gebouwen op kwamen. Uh, en eigenlijk om daarmee een gesloten bouwblok te vormen. En wat ons opviel, was niet zozeer uh, die bomen, maar wel dat als je zo'n nieuwe wijk maakt of zo'n nieuwe buurt uh, aan het ontwerpen bent met elkaar. Dat, daar ligt natuurlijk ook een stedenbouwkundig plan uh, aan ten grondslag. Maar uh, hoe, belangrijk het is dat, uh, hoe belangrijk het is dat er ook een soort. Ja, zo'n soort sub-beweging ook is. Dus als ik door een stad loop... of een, nee, ik ben in een stad die ik niet ken... dan krijg je eigenlijk het gevoel... als je een beetje een soort geheime plekken leert kennen... Of, het, of in Berlijn dus had je heel veel van die mooie binnenhoven... waar je dan net wel in kon lopen... of waar je die opeens ook onderdeel uit gaan maken van de stad... Ja. hoe belangrijk het is dat, uh, dat die laag erin zit. Dus dat was eigenlijk onze eerste gedachte van dat vinden we eigenlijk heel erg belangrijk. En als je een gesloten bouwblok maakt, dan mis je eigenlijk een kans om dat te doen. Dus hebben we eerst eh, met de opdrachtgever besproken van... volgens mij moeten die vraag anders gesteld worden en moeten we een plein maken. En niet een gebouw, maar of ook een gebouw. Maar moeten we de, opdracht, eh, de aandacht van de opdracht verschuiven naar het maken van een openbare ruimte? Want er stond ook een school eh, naast die dan hun schoolplein in het Binnenhof van het Blok zouden hebben. Dus uh, dat leek ons ook wel lastig met geluidsoverlast. En ja. zo. Maar vooral waren we heel erg bezig met... hoe kan je in een nieuwe buurt een soort informele laag uh, toevoegen... die dus in onze ogen belangrijk is ja. Uh, voor Ja. En dat is dat plein geworden ja. waar ook dus de kinderen uh, spelen ja. uh, uh, in de pauze. Ja. Uh, en, en waar ook mensen zitten. Ja, nou, ik weet niet of ze er zitten. Dat, uh, dat, ga ik, dat bekijk ik altijd heel goed, maar... Uh, Je ziet wel eens een mens. Ja, ik zie wel eens een mens lopen. Het probleem wat ik bij Eiberg bijvoorbeeld heb, is dat het echt heel schaduwrijk is. Omdat het gaat natuurlijk eigenlijk allemaal over de portemonnee. Hè? Die gebouwen zijn zo hoog, die, ja. hebben, die geven gewoon heel veel schaduw. ja. Ja, uh, Dus je loopt nooit in de zon. Je zit eigenlijk alleen maar in de zon als je aan de buitenrand bent. Of als je aan ja, het water zit. aan het water in die villa's. Ja. Nou ja, daar doe je dan ook studies voor. Hè. Dus je maakt weer een maquette. En dan ga je gewoon kijken hoe de uh, zoninval is. Maar inderdaad, als, als je hogere gebouwen maakt... moet je beter opletten hoe het met de zon zit. En dan kan je een tijdje in de schaduw uh, zitten. Ja. Dat is ook zo. Maar ik denk dat... Um, als je kijkt naar, uh, ja, dat is nou een beetje. Ik zit nog wel heel erg te gebaren en zo van hoe dat allemaal uit zou zien. Het is, is nog. Je hebt een maquette Ik heb een mee maquette meegenomen. Die kunnen jullie dus niet zien. Maar... Nee, nou ja, me mensen kunnen wel even op radio1.nl kijken. Oh, ja. en, uh, daar hebben we een camera die, die streamt gewoon wat wij hier lopen te doen oh, live. Ja. Dus dan kunnen ja. mensen ook even meekijken. Ja. Dan zien ze bijvoorbeeld ook uh, uh, eigenlijk de, de gevel, de, de, vo de voorkant, het front van, van de het gebouw Lommerijk. In uh, in in buurt in ja. Amsterdam. Dat, uh, dat gebouw wat in het architectuurjaarboek terecht is gekomen, zie je dan. Maar jij zit hier met. Uh, het plein in je hand. Ja, ja. Het plein op Eiburg dat ja. jullie dus uh, waar gemaakt we, hebben. Ja, precies. Dus waar we eigenlijk de, de opdracht omgedraaid hebben... naar uh, niet het uh, maken van het alleen gebouw. een woongebouw... maar het maken van de omgeving uh, van het gebouw. Misschien moet je hem even neerzetten. Dan oh, ja. zien wij hem ook ja. aan op de camera. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Um, maar dat gaat dus ook weer over... Uh, op een andere manier, denk ik. Maar dat gaat ook heel erg over van... Uh, uh, heel erg je bewustzijn van de omgeving van een gebouw. Dus. Ja. Uh, en ook dus wat er verder in de buurt omheen gebeurt. En daarmee is het eigenlijk de uh, opgave voor het gebouw ook een beetje veranderd. Dus we hebben het gebouw gedraaid en we hebben het een beetje rondgemaakt... waardoor het plein uh, beter tot zijn recht komt... en meer een soort stedelijke kamer wordt, zou je kunnen zeggen. Ja. Hey, want als je een plein hebt in de stad... dan kan je dat ook als een kamer zien. en als dus alle gebouwen die er omheen staan... die vormen eigenlijk het interieur van die kamer. Dus zo hebben we ook gekeken naar dat gebouw. Ja, ja. Nou, dus, dus dit is ook een van de projecten die je hebt gedaan. Ik wilde ja. er nog één uitlichten, omdat hij eigenlijk heel opmerkelijk is... Ik ben nu even aan het zoeken waar die is. Maar je hebt ook daarvoor iets bij je. Um, dat gaan we. Dat, als je die nu, die barbapapa's die oh, je ja, nu bij ja. de hand hebt, als je die nou eens even. Misschien wil je er eentje aan mij geven. Dan ga ik die gewoon Dit proberen. Dit is een hele fijne. Die kan je. Ik weet niet of dit goed gaat wat ik nu aan het doen ben. Maar ik heb hem voor mensen die nu naar radio1.nl, naar de stream eens, zitten te kijken. Die de, zullen dan denken, oh dit is net barbapapa, eigenlijk wat ze ja. in de hand heeft. de Roze barbapapa, Papa, Barbara, Mama. In ieder geval het zijn ronde dingen. En het is onderdeel van het project Boomers. Een tijdelijk kunstproject in samenwerking met beeldend kunstenaar Walter van Broekhuizen. Wat je ja. hebt gedaan is, dus je bent gaan samenwerken als architect met een kunstenaar. Ja. En het is speciaal bedoeld voor babyboomers. Ja, dus daar is de naam van afgeleid. Ja, dus wat is het? Nou, het is een speeltoestel. Je kan erop spelen. En uh, wat het is, is eigenlijk dat we... In de openbare ruimte. In de openbare ruimte. Dus op een plein bijvoorbeeld. Op een plein bijvoorbeeld, ja. ja. Dus wij hadden... Uh, dus als architect loop je, he, je... Je doet je werk binnen het bureau en je ziet allerlei dingen en je reist rond. En dit is eigenlijk ontstaan Naar van een reis naar Hongkong... waar we heel veel uh, collectieve ruimtes bekeken hebben. Dus ruimtes ja. die mensen samen hebben... En toen, uh, dat waren ook vaak ruimtes die wel achter een uh, hek zaten. En toen kwamen we weer terug naar Nederland. En uh, beseften ons van... wat hebben we toch een geweldige openbare ruimte eigenlijk hier uh, in de stad. Of in Nederland überhaupt. De mensen lopen gewoon op straat s'avonds. Uh, doen van alles met die openbare ruimte. Die hebben volgens mij behoorlijk sterk het idee dat uh, dat, dat ook van hun is. Dat, dat we dat met elkaar uh, delen. Dus... Uh, maar we weten ook dat dat, uh, dat lijkt vanzelfsprekend... maar dat, dat is het niet per se. Mm -hmm. uh, als je daar geen aandacht voor hebt of ook geen investeringen in doet... of uh, niet je er bewust van bent dat dat echt een, een opgave is... om dat ook uh, zo te behouden, dan kan dat ook uh, heel makkelijk verdwijnen. En uh, ik denk dat je het dan ook niet meer terugkrijgt. Dus uh, die boomers, dat, zijn, dat is eigenlijk een manier... Uh, om daar aandacht voor te vragen. Of tenminste om, om de openbare ruimte te vieren, zou je kunnen zeggen. Want ja. we waren ook heel optimistisch over. Uh, en als je gaat... Het uh, ja, is eigenlijk heel simpel. Hè? Als je een beetje oefeningen gaat doen met elkaar... of, of ze staan er gewoon. Ze, ze doen wel iets met de openbare ruimte. Want je kunt erop bewegen. Ja, Het is ook een kan... beetje bedoeld om babyboomers... die vlak na de oorlog ja. uh, uh, uh, uh, zijn, zijn gemaakt zou je ja, kunnen zeggen, ja. zijn geboren. Uh, om die uh, eigenlijk aan te moedigen om wat meer te bewegen? Of? Ja, dat bewegen, dat is, dat is het middel. En uh, waar wij aan dachten was eigenlijk van... het is gewoon... je ziet heel veel kinderspeelplaatsjes in de stad... maar je ziet eigenlijk maar heel weinig... Uh, ja, terwijl kinderen zijn een minderheid volgens mij. Dus uh, waarom zijn er niet ook... Volwassenen uh, moeten ook kunnen spelen. Ja, volwassenen moeten ook kunnen spelen. Maar inmiddels dat is natuurlijk ook heel erg leuk als je... Projecten doet dat het ook allemaal. Zo... Zet ze nu even neer, hoor. Want ze iedereen zijn ook vindt al het wel dus zwaar. Oh. <laughs> als je er heel nee. lang zo mee in de lucht zit. Maar iedereen vindt het leuk eigenlijk. Dus ja. dat maakt inmiddels ook niet meer zoveel uit. Maar, maar... doen mensen het ook? Gaan baby ook? Worden die ja. ze, uh, Die zich uitgenodigd om dit te doen. Ja. Um... Of krijg je bijvoorbeeld alleen maar hangjongeren bijvoorbeeld? Ja, dat, hangjongeren ook, die vinden ze ook heel leuk. Maar ja. dat vind ik ook goed. Ja, die, uh, daar ben ik ook voor. Uh, maar ook heel veel kinderen. Ja. Ja. En Tof. ouders met kinderen. Of babyboomers met hun kleinkinderen. Want uiteindelijk is het natuurlijk... je moet gewoon een speels, speels karakter hebben... Om, ja. om uitgenodigd te worden ja. om op zo'n toestel iets te gaan doen. Ja, nee, dat klopt. Waarom kies je dan voor zoiets ronds? Want dit, is, dit, is, dit zijn allemaal hele ronde vormen. Ja, nou, we willen iets heel aaibaars maken. Iets, gewoon iets wat wij heel mooi vinden. En het is, het is ook wel zo dat... dit is dus echt een samenwerking van, uh, van Mike Kort. Uh, dus, uh, mijn partner en uh, Walter van Broek. Ja. En, ik. en het leuke is dat, uh, ik had het daar ook met Walter over. En uh, Walter die, werkt aan, die zegt van ja, ik kan, uh, bij mij kan er niks ontstaan als er een vraag is. En bij ons werkt het natuurlijk... Precies... Omdat hij vrije kunstenaar is. Ja, ja. En... Een vrijdenker. Ja, ja. En bij ons is het precies andersom. Wij werken naar aanleiding van een vraag. Ja. Uh, architectuur heeft altijd een opdrachtgever. En die opdrachtgever kan je ook zelf zijn. Je kan ook zelf de vraag stellen. En dat hebben we dus in dit geval gedaan. Dat we, uh, ja, dit is een zelfgeïnitieerd project. Dus eigenlijk een bottom-up uh, project. Hè, vanuit, ja. uh, vanuit een soort drang of vanuit een soort uh, enthousiasme. Uh, maar het is een manier van ontwerps om dus te praten ja. over wat je belangrijk vindt. Is dit een indicatie voor uh, uh, hoe de toekomst eruit zou kunnen zien? Want we begonnen deze uitzending met de crisis... en ja. daar heeft, iedere architect in Nederland heeft daarmee te maken. Ja. Een deel vlucht naar het buitenland. Er zitten heel veel Nederlandse architecten tegenwoordig in China, in ja. India... in andere plekken waar heel erg uh, Saudi-Arabië, uh, Oman, weet ik veel... waar heel veel gebouwd wordt in ieder geval. Ja, Hier in Nederland ligt alles op zijn kont beetje wel, ja. Veel faillissementen, veel architecten die iets anders gaan doen. Hè? Dat ja. lezen we vandaag in de krant. Er zijn mensen die koeien sperma importeren of Russische laarzen verkopen. Ja, dat vond ik wel uh, Ja, die, die zijn omgeschoold <laughs> hè? architecten die omgeschoold ja. zijn. Misschien is het een idee dat architecten het zo gaan doen zoals jij nu beschrijft, bottom-up. Ja. Uh, je komt maar zelf met je ideeën en je probeert dat ja. aan, aan te smeren, de ja. samenleving. Ja, te geven. Ja, dat is uh, dat dat bottom-up heet dat dan inderdaad. Hè? Dus dat, je, de, dat, dat is nu, dat zie je nu heel erg veel. En dat is denk ik ook heel erg goed om, om een discussie aan te zwengelen... of om iets. Uh, om potenties van plekken aan te tonen of om je stem te laten horen. En soms uh, ontwikkelen die uh, ideeën uh, zich ook tot iets meer. Ik ben uh, wel bang dat als je uh, ervan uitgaat dat daarmee uh, de opgave... voor de openbare ruimte bijvoorbeeld uh, opgelost is, dat dat... Uh, een beetje te positief ingeschat is. Want dat is echt een hele grote opgave. En ja. die kun je niet met een paar initiatieven... Dus het is heel erg belangrijk natuurlijk dat uh, denkers... want dat zijn ook vaak uh, initiatieven van... Uh, wat ik ontzettend uh, goed vind, eigenlijk dat je, grenst, uh, dat je niet alleen maar met je eigen vak bezig bent. Het komt vaak uh, uh, voordat dan beeldkunstenaars of dat bewoners... of dat uh, ja, ja. wie dan ook. Maar het is... Uh, het, het is een manier om iets aan, aan te geven, maar het is denk ik niet uh, voldoende om echt de architectonische en stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven voor de openbare ruimte op te lossen. Duidelijk, ja. Er komt een uh, mail binnen van Willem van der Plas. Misschien zou uw gast kunnen vertellen wie we moeten benaderen voor de renovatie van onze woningen. Die zouden in 2010 worden gerenoveerd. Nou, een heel verhaal. Het is in de Amsterdamse buurt. De schil blijft alleen bestaan. En misschien kan mevrouw Tielens zeggen hoe dit renovatieplan weer in beweging gezet kan worden, want het ligt nu stil. Ja. Dit is uh, echt een grote is... kwestie. Die <laughs> hebben we niet opgelost binnen 1 minuut 23 die we nog hebben in de uitzending. Nee. Um... Zal, zal ik hem aan je geven, misschien? Ja, dat dat is je goed. eventjes zou ja, corresponderen met Willem van der Plas. Het is een hele ik mooie Ik heb het voor in Spaan, naar mijn buurt in Amsterdam. Ja. Rooie stenen, denk ik dan. Kan, ja, Spaarland-Buurt, Stelrooy-Stenen. Uh, ja. Nee, ja. ja, toch, het schip uh, ja, enzovoort. Ja, precies, dat staat er. Ja, ja Amsterdamse uh, school. nou, misschien kan ik er iets voor betekenen. Jij maar ik... moet nu even op je tegel gaan schrijven. Ik oh, moet ja. gewoon heel streng worden. Ja. Zometeen naachten, twee dingen. Maar Geet Rijntjes uh, gaat dan praten over goedkope maar lekkere koffie. En er zijn twee mensen te gast die letterlijk iets met elkaar delen. Namelijk een nier. Dat zometeen na acht uur hier op Radio 1. Gus was onze gast, zit hier nu nog, tekent, heeft nog 30 seconden... om te vertellen ja. wat zij gaat schrijven. U hoort Ja. Dat is uh, dat stuurt. is de titel van een, uh, van een boek. Uh, en dat boek dat gaat over uh, architect Werner Dutman. Daar we hebben we het helemaal niet over gehad. En dat heet Verliept in het Bouwen. Verliept in, dus verliefd op het bouwen. Ja, en dat, ja, uh, Berlijn, dat hè, komt denk ook heel dan. erg van Mike, hoor. Die, die is ook altijd heel erg verliefd op het bouwen. Dat is je partner. Ja. ja. Berlijn hebben we het ook niet over gehad. Nee, dat doen we de volgende keer. Ja, leuk Goed. dat je er was. Dank je wel. Dank mevrouw Tienens. Dit was aflevering 2624. Op naar de Kroning. En dat betekent dat kunststof maandag en dinsdag vervalt. Ja. Maar we zijn er woensdag weer. Tot dan. Radio 1.